Laten we hier aanvangen met het zingen van Psalm 84 en daarvan het tweede zangvers. zouden nog een gedeelte uit Gods heilig woord trachten te lezen. Het welk u beschreven vindt in het heilig evangelie. Naar de beschrijving van Lucas. Daarvan nader het tweede hoofdstuk. De eerste 26 verzen. Wij noemden Lucas 2 van bij 1 tot en met 26. En het geschieden in diezelfde dagen dat er een verbod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En deze eerste beschrijving geschieden als Jeremias over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden een egelijk naar zijn eigen stad, en Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt. omdat hij het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschieden als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij het baren zou. En zij baden haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribben omdat voor hen die geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld. En hielden de nachtwacht over hun kudden. En ziet, een engel des heren stond bij hen. En de heerlijkheid des heren omscheen hen. En... Zij vreesden met grote vrees aan. En de engel zei tot hen, Wees niet, want ziet, Ik verkondig uw grote blijdschap, Die al den volken wezen zal, Namelijk dat u heden geboren is, De zaligmaker. Welken is Christus de Heer In de stad Davids, en dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggen in de kruimban. En van stond aan was er met den engel een menigte des hemels zijn heerscharen, Prijzenden God en zeggen dan: Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op de aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschieden, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar het Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is het welk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kinderken liggende in de kribbaan. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kinderken gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich, over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden te samen, overleggende die in haar harten. En de herders keerden wederom en verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als acht dagen vervuld waren, dat men het kinderkontbos snijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem opdat ze hem den te voorstelden gelijk geschreven is in de wet des heren al wat mannelijk is dat de moeder opent zal den heren heilig genaamd worden en opdat ze offer aan de gaven naar het geen in de wet des heren gezegd is een paar duivel of twee jonge duiven. En ziet, hij was een mens te Jeruzalem. wiens naam was Sibion. En deze mens was rechtvaardig. Hij was vreemde, verwachtende, de vertrooste Israëls. En de heilige geest was op hem. En hem... Was een goddelijke openbaring gedaan door den huidige Geest, dat hij de dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. Ja. Oh, Hulp, zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit op immer laat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 De reis, amen. daar niet tussenin gekomen had. en had er een eeuwige scheiding geval want nog Jozef kon die wegnemen nog Maria en dat ongeloof wat Jozef overheerste dat is zo vijandig dat het plotseling: zei. ik wil het niet doen ik wil die vruchten. ik wil langs zo'n weg niet zalig die mens kan niet alleen, maar die mens wil niet ook. Hij wil niet ook. Waarin we niet meer zien, dat God Jozef overmand heeft. En zijn na de Jozef overwonnen heeft. En zijn ogen geopend werden om die vrucht aan schoon. En toen heeft hij gezien waar die vandaan op loopt. Dat die vrucht geen sta in de weg was, maar dat hij een sta in de weg voor die vrucht was. Dat Jezus geen sta in de weg was, maar dat de mensen sta in de weg. Was, om de kant te zitten. En als Jozef dan schriftelijk aanschouwt, de beloofde vrucht die voor zich was, dan zakt hij in elkaar. Dan zakt hij een elkaar. Dan houdt hij die verzet meer op. Dan wordt hij geheel overwonnen. En deze overwinningen zijn goddelijk. En die zijn bevindelijk. En die zijn ook zielzalig. Want dan geeft de mensen zelf gewonnen. En in de overgave. Legt de zaligheid des zonder in de overgaan. Want dan verlicht hij zijn eind. en dan wordt hij een zander. En als Jozef dat verstaan heeft dan is hij voorzelf met blijdschap gaat hij Mariaal, dan kan je geloven O alles had hij nu mee. Eerst had hij alles tegen, maar nu had hij alles mee nu loopt hij vanzelf, nu gaat hij vanzelf. En nu komt hij vanzelf bij Maria ook. <coughs> en als nu twee mensen elkaar verstaan, dan is Maria en Jozef geweest. Jozef en Maria. Die hebben gemeenschap der Heilige. Maria kon vertellen hoe ze aan die brug gekomen was. En dan kon Jozef op. En dan kon Jozef op. Jozef kon dan ook zeggen, aan mij is er geen minder wonder gebeurd dan van En mij is net zo'n groot wonder gebeurd als van niet. En dan is God alleen groot, maar, maar, die zijn ze gered, toch niet voor altijd. Want God redt zijn kerk aan het eind van de leven voor eeuwig. Maar verder is het hier in de tijd. Hij redt ons keer op keer. Dus nieuwe noodwees. Nieuwe strijd, Nieuwe banden. Nieuwe zonden. Nieuwe ellende. Want ze moeten Nazareth uit. Ze moeten Nazareth uit. En hun hebben niet anders verwacht. Als een Nazareth zou die gebeurtenis plaatsen. Dat was hun woonplaats, dus daar zou die verwachte vrucht geboren worden, waar zij woonden. Maar hebben ze dan nooit Lichadwijk gelezen? Bij ja, wat lezen wij niet en wat zeggen het ons? Hoe meer hebben wij al niet gelezen bekertjes en wat ze van terecht gekomen voor menigmaal hebben wij al gelezen zo waarachtig als het leven, ik leven in het lucht heb en een dode stond dat. nou wat zeggen? Wat zeggen om? We laten dat wel staan. We lezen daar gewoon over in. En zo is het met Marie en Jozef ook. Ze hebben in die migrait niet, niet kunnen zien. Ja, we moeten naar bed En laten wij maar was gaan. Dan hebben we een plaatsje gaan zoeken. En dan is alles op een plaats die dat geboren wordt. Heel niet. Ze hadden nooit gegaan. Nooit. God doet niet alleen wat. En die teemel doet alles. God zorgt dat ze in bed inkomen. En dat door een weg die ze nooit gedacht hebben, En een weg die ze nooit verwachten. En dat door een weg waar niets bij nodig was als onderwerping. Volgen en onderwerping. Dat is de hele weg naar de een. Altijd maar volgen. Altijd maar onderwerpen. Altijd maar achteraan komen. Altijd maar God laten regeren. Het is zo makkelijk. Daarom is het zo onmogelijk. Daarom is het zo onmogelijk. Want wij zouden toch denken. Jozef en Maria. Die toch ook elke week in de synagoge kwamen. in zonder op Jozef. Hoorde dat toch uit de mond der profeten. Dat die profetieën nodig is. God begraaft zijn arbeiders wel. God begraaft zijn profeten wel. Maar de profetieën nooit. Zijn woord houdt stand tot aan de volleinding der wereld. Al vallen wij vandaag weg. Dat zegt een opzichte van het woord niets. Het woord staat en het woord blijft, Want het is Gods woord. En zo is Micha naar de hemel. En zijn een profetie zonder de hemel gebleven. Maar God zorgt ervoor dat dood die profetie, van niet gaat, op zijn tijd en plaats vervuld wordt. God is nooit tijd. maar gaat altijd door een weg waar geen weg meer is. Ga altijd door een weg waar men geen weg mee zien kan. Opdat ten slotte dat kerstwonder geopenbaard zal worden. Waarvan een dichter gezongen heeft God baande door de woeste baren. Een brede stromen pad. Wij zouden dat altijd maar even willen hebben. Altijd maar even en glad, Zomaar kalmpjes leven. En zomaar een beetje aangenaam leven. Zo'n beetje op de aarde van de hemel denken. En dan straks naar de hemel gaan. Zo is het weg niet. Er zijn geen twee hemels. En je hoeft een tweede niet te wachten. Want hij is er niet en hij komt er niet. Er is maar één hemel. En daar de zonen God voor van de hemel gekomen. Om die hemel uit de hel te halen. Om die hemel uit de toren Gods te Om die hemel te halen uit de betaalde schuld. En vererfende schuld zodat de weg van zalig worden. Die loopt altijd tegen de mens in. Die kruist de hele mens. Die zet de hele mens aan de kant. Waarvan de ware pult zal stilzitten. Zit maar stil. Zit maar stil. Zal u sterk te zijn. Zit dat is in de weg van nood. Zit dan in stil. Zit dat is in de weg van banden. Zit dan in stil. Wij zingen het makkelijkste. De Psalm 42. Maar de Heer zal al uitkomst. Geef allemaal in nood zijn, Allemaal geen nood voel, als het niet donker is. Als je in de proeft. Dan zing je daar ook zo makkelijk van. Maar om het in nood te zingen. Is werkelijk wat moet voor Om uit de banden te zingen. hij doet. En zal het doen. Om zijn naam's wil. Daar raakt zijn woord omslacht. En daar raakt God zijn woord. En de redding van zijn woord is de verlossing voor de kerk. Het bewaren van zijn woord is het bewaren van zijn kerk. Wanneer hij spreekt, dan is het. Er. En wanneer hij gebiedt, dan staat. Het gaat altijd doorwezen. Wat niet kan is, wat het niet kan, wat het niet kan, opdat er maar één weg over blijft. ik ben de weg. Bij de persoon, bij de persoon. En ik ben de waarheid, alle beloften zijn in hem ja -namen. En ik ben het leven, de welke betuig ik geven. Mijn schaap, het eeuwige leven. Meneer biedt gezegd, zalig worden is geen hapje voor het vlees. Hoor. Dat is heus geen baantje voor het vlees. Zalig worden is een kruisje van het vlees. En van de ene noot in de andere. Zodat hij wel eens als hij komt er nog nooit zijn minst moet dat nou altijd maar blijven. Kan dat nou nooit eens anders. Jawel. God kan het wel anders. Maar hij doet het niet anders. Zijn willen staat voor zijn almacht. En zijn almacht voert zijn willen uit. Ik wil en zij zullen. Ach, daar zit ik ook eindelijk een dag nog mee te tobben. Of het toch niet eens een beetje ruimer komt. Of het toch niet eens een beetje anders komt. En gisteravond om tien uur ook nog een aanval, Dan zeg ik, heren, waarom moet het nog? Dat hoeft niet hoeven te vragen, hoor. een gevallen mens, dan hoef het niks te vragen. aan dan zaal wat we hebben boven de verdoemenis geraakt. Nee, val en in zeven. Maar die mens leeft altijd maar boven de stam. En als die is onder zijn stam, dan kan het nooit meer. Dan valt u weer aan de andere kant van de kalm 42. Oh mijn ziel wat buigt gurene. Je buigt het in de wanhoop toe. Dan buigt je diep. Je buigt te diep. Oh mijn ziel wat buigt Nee, zo diep hoeven niet te buigen. Alsof God het niet meer kan. En als het mogelijk is voor God om het te doen. Zo diep hoeven niet te buigen. Waarin je gewaar wordt niet als wanhoop. O mijn ziel wat buigt genoeg. Dan krijg je een kaai in En die gestalten worden ook gekend al bij een kaai niet. Daar worden genadelijk aan ontdekt. Maar nu moeten we toch zien hoe ze uit Nazareth gekomen zijn. En hoe ze in de stad David gekomen zijn. Roepen ze ook niks aan te doen. Of alleen maar achteraan te komen. De weg wijst zich wel. De weg openbaart zich wel. Dat bettelt de aangewezen plaatsen. En de van God verkoren plaatsen. En al is er nou geen plaats in bettelt hem, God plaatsen. Want de stallen is ook een plaats. En krippen is ook een plaats. Ook een plaats. En die plaatsen, die zal God innemen. Openbaar in het vlijf. Het is u voorgelezen uit het evangelie van Lucas de medicijnist. Dat tweede de hoofdstuk, de eerste zeven versen. Ik lees u alleen het zevende versje voor. Waar Gods woord ouders getekt. En zij baarde haar een eerste zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor haar lieden geen plaats was in de herberg. Zo dus vragen vooraf om de hulp van dus. de Enig, eeuwig, drieënig, onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke God en Vader. De welke Vader zijt van u zelf. In u zelf den enige en geliefde Zoon, De welke u gelijk is. Het uitgedrukte deel uw zelfstandigheid en het afscheidsel over heerlijkheid zijn dan het woord des Vader. Zijn de den zonen God die dezelfde ouderdom heeft als den Vader en dezelfde heerlijkheid? En dezelfde eeuwigheid en dezelfde majesteit. Zodat hij u zelf gelijk is en ook eeuwig u zelf gelijk blijft. Ik en de vader zijn één. De jongen in dit morgen uren nog hebben gespaard, anders stonden we hier niet. Nog gij bewaart, anders waren we hier niet. Want niemand bewaart zichzelf en niemand spaart zichzelf. We hangen alle aan de draad van de vrijmacht, God. We hangen alle aan de draad van de vrijmacht. En van de wille, God. Gij hebt ons nog gelaten, anderen weggenomen. Die niet minder waren als wij, want dat kan niet. Dat kan niet, heren. Aan ons wordt het meeste werk besteed, en zal de hel op dubbel weten. Wij horen het meeste, dan zullen onze slagen ook het meeste zijn. Want u wordt getuigd. Die de weg gezeten, en dat zijn wij. En niet bewandeld. Dat zijn ook wij. Die zullen met dubbele slagen geslagen. Want dat zijn ook wij. Als dat ingedrukt. Dan hebben we gezegd, Dan kunnen we naar huis gaan. En dan nemen we wat mee. Wat niet meer overgaat. Maar dieper ingaat gaat. En een weg opent. Naar Bethlehem's Stal. Waar alles onrein is en een ongeheiligde stal en een ongereinigde kribbe daar heeft u uw lieve zoon als zaligmaker ingelegd dat heeft u zelf gedaan en vandaar gaat de reis naar Golgotha Waar zelfs geen tweeboek grond meer op aarde voor hem is. Het is het goddelijke onbegrepen wonder. Der wonderen. Dat God zijn lieve zoon niet gespaard heeft. En hem op aarde niet gekroond heeft. En hem op aarde niet met de Heer en eerlijkheid en majesteit omhangen heeft. Niet gespaard. Voor weergaloze bespottingen. Weergaloze honing. En weergaloze smatten. En weergaloze verlatingen. Zodat God van God verlaten. En God door God voldaan. Zodat uw kerk. Uit vrije genade, maar geen uitgaande wijze vinden, in dien gezegende middelaar. Er is in ons geen plaats voor u, heren. Als u plaats wilt maken, dan zullen we wel kermen, en schreeuwen en roepen, want die mens wil niet onrein wezen. Die mens wil niet slecht wezen en is het. Die mens wil geen goddeloze zijn en is het. Die mens wil niet verloren zijn en is het. Die mens wil niet vervloekt zijn en is het. Want al wat niet en blijft. Geschreven in het boek der wet. Dat zij vervloekt. Verlenen ons arm toch te maken kennen dan we toch zijn. O, open toch onze ogen is hier. We zijn nou toch laag van onszelf denken en laag van onszelf spreken. En dan zullen we het niet te veel achten om hoog van u te spreken. Die den hemel leeg maakt door de schenking van uw lieve zoon. Om een vol te maken met gewassen zonden. Met geheiligde zonden. Ach kom, bij ons is ook geen plaats, heren. Bij je volk ook meest Je moet ook altijd weer plaats maken. Want elke bevinding is op zichzelf. Elke ontmoeting is op zichzelf. Elke onderwijzing is op zichzelf. Gij helpt nooit voor tien keren gelijk. Maar het is altijd, hij om keer op keer. Altijd met één keer gelijk. Gij mocht uw woord alsjeblieft willen openen. Uw woord is lief maar diep, En wij zijn liefdeloos en lucht. Wij kijken er meest maar overheen. En lezen de letters en blijven bij de letters hangen. Maar breek u de letters. Opdat de zaken der waarheid geopenbaard mochten worden. Als u de letters breekt, dan zien we de waarheid. Dan horen we de waarheid. Dan verstaan we de waarheid. En anders blijft alles precies gesloten. Al lezen we dat honderden maal in ons leven dan zal het nog geen vernieuwing geven. Ach kom, we zijn stijl diep afhankelijk. Zo afhankelijk, dat we nog niet één zucht kunnen zuchten. Niet één traan. Niet één gebed, hoe klein het toch is. Als u het werkt, ja, dan is het er vanzelf. Dan is het er vanzelf. Dan zegt u woord roepende, in de benauwdheid die ze hadden, verhoorde hun de heren. Niet om de want dat konden ze in de hel het eerst geholpen worden. Want daar is niets van nood, alleen maar nood. En nooit in uitkomt. Maar u werkt de nood op dat uw kerk in alles in hunzelf de dood zelf vindt. En ze met zichzelf omvalt en met elk mens op de wereld. En er niets overblijft aan de kruispaal. Waaraan de mens Jezus. Geleden gestorven. En van daar begraven en opgewekt. Gij zijt het hoogtepunt in het leven van uw volk, maar ook het middelpunt en het rustpunt. Ga ons met uw heilig voort. Gedenkt onze weduwen en wezen, voor de welke deze dagen des te meer bitter zijn. Aan de samen nu alleen. Aan de samen naar de kerk. En nu alleen, al gaan ze met de zaak. Dat is ook een weg die nooit wenskeren. Dat is ook een weg die men nooit over kan nemen. Want ze hoorden bij elkaar. En nu zijn ze door de dood gescheiden van elkaar. Zou u onze weg als onthoofde mensen? Is plaats maken. Dat gij hun hoofd. En wanneer dat mag zijn. is een onsterfelijk hoofd. Dan hoort u nooit meer te verliezen. Uwe makers zijn. uw mannen. Heer, Rij je schaar in zijn naam. Geef ze moed. Geef ze lust. En geef ze kracht. Om te doen. Wat hun hand vindt. Om te doen. En een weinigje onderwerping in de natuurlijke zin. Dat geeft al een verademing. Maar onderwerping in de geestelijke zin. Dan worden ze beademd. En uit u geademd. Terwijl er alleen het leven is. Hoor om u zelf terug. En leg de waarheid open en bloot. Om uw verbond wil. Amen. De Salom 98. En daar van het eerste en tweede zangvers in de middels. Wordt er een liefde van afzonderende. Als een extra collecte voor de school. Ik hoop dat we daar aan denken mogen. En er ook wat mee doen mogen. De Psalm 98 vers 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang de Here. die grote God die wonderde. Zijn rechterhand volsterkte en ere, zijn heilige brocht hij mijn ligt. Dat heilig God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom en toongesprek. Dat eerste en tweede van Psalm 98. En het geschiedenis. Daar geschiet altijd wat in de tent van Jacob. Daar is maar zelden rustig en maar zelden stil. Daar is meest wat te doen, want het leven van Godvolk volk is een geschiedenis. Het is een geschiedenis die blijft. Want de naam des rechtvaardigen zal in gedachten niet blijven. En de Heer heeft middelen genoeg om zijn kerk te verlof. Maar ook middelen genoeg om ze bij vernieuwen te kastelen. Dan breek God aan geen middelen. want alles is zijn uw beoordelen zijn in grote afgrond en wij hebben lichte gedachten en we er weer eens uitgeholpen geholpen zijn och dan ken we vooruit ken we toch voorlopig weer eens vooruit dan zijn we er toch weer eens uit je bent er toch ook een ander mens geworden als je zo'n duisternis verlost wordt Doe maar kalm om, Want wat leert de waarheid? Indien het vrede geweest is. Bereidt u ten En Die ge gevreden ontvangen hebt. Bereidt u op de oven, Want daar wordt Gods werk in beproefd. Gelouten door het lijden. Gelijk zilver en goud. God hij houdt er niet van dat zijn volk zo stil is. En dat ze zo bij dat huis kan leven en in dat huis kan leven. Dat houdt hij niet van. Hij ziet ze liever onder tafel kruipen, of in de kelder, of in de schuurtje. Hij hoort ze liever piepen als een zwaluw aan zingen, zonder toepassing. Want hier mocht Jozef ook zeggen tot Maria. Ja, er is u wat op komst toe. Soms voelt het de kerk. Dan is het er nog niet, maar dan voel je het aan dat komt. Ik denk nog aan broer Potappel van Stavenissen. Die voelde dat er een oordeel kwam. Zo'n boog die zo diep open het lichaam, zo diep, als hij altijd op de nek lag. Zo laag is het. En toch weet ik niet wat in de stad. Of het vervolging is, of iets anders is. Ik weet het niet zeker, maar ik weet wel wat komt. Voelt het. Ik voel voelt. Dat wordt genaamd door de ouden. Verzegelde oordeel. Daar geeft God geen gebed voor. Ze krijgen wel gevoel van de benauwdheid. Maar geen gebed. En als het oordeel dan voltrokken wordt. En zie je van achter. Ja ik heb het aanvoelen komen En kon niet zeggen wat in stond. En zo mocht Jozef ook tot Maria gezichten. We zullen het uit moeten de eruit niet. om de belofte van Micha vijf te verlangen ze nog moed gaf Als ze nog zicht gaf hadden ze nog licht gehad, hadden ze nog gezien dan ze gingen tot vervulling van de belofte de meest de tijd ziet de kerk niks daar vandaan zingt ook azen hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet een gunst op die een Als je voor hem beproeven staat, kijk dan die achter zien volgens. Dat zou je wel willen. Maar dat lukt u niet. Dat lukt u niet. En hoe meer dat je daarachter wil zien, hoe meer er tegenaan moet zien. Want van achter zien, dan is het gepasseerd. En als het gepasseerd is, dan zegt David, ja, het is goed, zegt hij, voor mij. Ja, het is goed, zegt hij, voor mij. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus Gods recht zou leren. Zie wel? Als een mens erachter staat, ja. Er wordt er niets meer afgekeurd als jij. En er wordt er niets meer goedgekeurd. Dan het werk God. Ik noem dat wel. Zalige standen op aarde. Wanneer God alleen goed is. En het geschiedde in diezelfde dagen. Als Johannes geboren is. En Elisabeth haar vrucht aanschapt. En Zachariah zijn lofzang gezongen heeft. Je kan denken dat daar een Hebron ook blijdschap geweest is, oh ja. Oh ja. En dan is die goddelijke blijdschap, die zodanig, die vermurrt je hart, die verbrijzelt je ziel. Dan zend je allemaal een ootmoedigheid en boekvaardigheid. God is groot. Die mensen hebben goede uren gehad. Zodanig die ze niet gedacht hebben dat die ooit voor hun weggelegd waren. God heeft veel goeds voor zijn kerk weggelegd, maar hij openbaart het niet hiervoor dat hij het kwijt kan. En het geschieden in die dagen had er blijdschap en is dat er een gebod uitgaat van een keizer Augustus van een gevleesde duivel moet die man nou meehelpen om zijn Bethlehem te brengen moet zo'n keizer Augustus die half duivel en half mens is moet die nou meehelpen God kan de duivel ook gebruiken en als hij hem tot zijn eer gebruikt hebt dan doet hij hem weer weg God gebruikte nezer ook als een stok in zijn hand. En hij heeft al 70 jaar in den klem gehouden. Tot hun nut. Waar waren daar? Die hingen daar. De harpen hingen daar. Ze hadden geen zangzaad meer. Zangzaad was op er niets meer als klaagzaam. Hij had het ook wel eens niet. Een. Misschien zeg je achteraf. man, kon ik nog maar klagen. Kon ik nog maar innerlijk klagen. Maar meest nog maar dode klachten ook. Waar ik zelf mijn dood van gewaar levend mens, hoor je wel. Een levend mens. Hij klagen vanwege zijn zonde. En keizer Augustus geeft een gebod uit. Gaat die man om geld en dat hebben mensen nooit genoeg. Nooit genoeg. Ik nooit geen mens ontmoet die zei: Ik heb geld genoeg. Ik rekent er niet op dat ik hem ontmoet er zelf. Want ik kan hem bij mijn eigen ook niet vinden. Ging die man om geld en om eer. Dat is wel meeste as waar de wereld om draait. Om geld en eer. Eer hebben mensen ook nooit genoeg. Kunnen je nooit te veel omhoog steken. Terwijl al die hoogtes niet zo openbaar. Dan slagen en oordelen. Want hoe hoger dat je klimt volk. Hoe lager daar weer gebracht moet worden. Ging een gebod uit van een keizer Augustus. Dat de gehele wereld. Dat wil zeggen de toenmaals bekende Romeinse wereld. Was de hele wereld niet. Nee. Maar die mens vergroot altijd zijn rijkdommen. Maar ik heb dit nog en ik heb dat nog. En hij dat alles van me gezien. Die vergroot altijd zijn rijkdommen maar. Maar hier komt in zonder bij. Dat dat gebod van keizer Augustus. Dat komt bij God vandaan. Dat komt uit het besluit God. Dat komt uit de raad God. En God gebruikt die man. Om dat gebod uit te voeren en zijn waarheid op zijn plaats te brengen. Het was augustus te doen om geld te nemen. Maar het was God erom te doen om zijn beloftes te vervullen. En zijn belofte te maken, Ook die van Micha 5, bij Bethlehem -Jude. En dan lezen we in Dat die eerste beschrijving, het is de eerste niet hoor. Men zegt dan ja, spreek ik de oude maar een beetje na. Dan er wel twintig aan vooraf gegaan zijn. Maar het mislukt dan altijd niet. Tja, kan ook niet lukken als het godswijze en Gods tijd niet is. Geregeld deed zich weer wat voor dan ze die beschrijving moesten intrekken. Zij oproeren of oorlogen. Maar ten slotte, als tijd is, dan lukt het wel. Dan loopt alles mee. Dan loopt alles mee. Maar wat die beschrijving betreft. Dan loopt dat over aardse dingen. Maar de eerste beschrijving moet je daar zoeken. Die moet je daar zoeken. Hoger. Nog hoger. Nog hoger. Die moet je zoeken in de allerhoogste. Hij de eerste beschrijving. Want daar springt Christus van tot zijn jongeren. Verblijft u niet hierin en daarin. Ook niet aan de duivel nu onderworpen. Zijn duivel groot. Door de duivel verslonden. Of de duivel aan ons onderworpen. Met is groot. Het een is dodelijk. En het andere is overwinnelijk. Maar dan leert immers de waarheid. Verblijft u veel meer hierin dat uw namen geschreven Dus God kan ook schrijven. Ja zeker. God kan ook schrijven. En dat schrijven van God is een openbaring van het oneindige geheugen God. Van het oneindige geheugen God. Hij heeft ze in twee boeken geschreven. In het boek des levens. Daar staan al de uitverkoren engelen ook in. Daar staan al de uitverkoren engelen ook in. Maar heeft zo geschreven. het boek des lam. Daar staat geen ene engel in. In het boek des Lams Dat wil dus zeggen. Om door het lam. God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Uit genade gezaligd wordt. Dat zijn de twee boeken. Dat is de eerste beschrijving. Er wordt nooit iemand afgeschreven. David mag vallen, maar hij valt niet uit het hart en niet uit het verbond. En ook niet uit het woord God. Die die lief gehad heeft, heeft die lief gehad ten einde toe. En dan gebruikt die keizer Augustus hele Roders niet. Ga buiten de heer om. Dat is ook een vaarsal koning. Dat is onze koningin ook. Dat is onze koningin ook. Dat is ook een vaarsal koning. zij ze maar te ondertekenen wat ze voor de neus Ze heeft maar te ondertekenen wat ze daar neerleggen. Tegen God. Anti God. Moet toch alles ondertekenen. Want onze grondwet is buiten God. En als nou de grondwet buiten God is, wat kan er dan met God gebeuren? Dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Ik denk als gezag in Amerika ligt en ontzag hier, dan kunnen die twee niet bij elkaar komen vandaag. Of ze moeten. Bij elkaar gebracht worden. De eerste beschrijving geschieden als Sirenius. omdat ook Juda een provincie van Syrië geworden was. Ja, dat is ook niks vreemds hoor. Want God heeft dat eeuwen voorzegd, Israël en die van mij verlaat, en op mijn rechten en wetten geen acht geeft. Zo zal ik u verlaten. En wij hem, Als ik hen verlaten zal hebben. En dat geldt van ons land ook. Dat geldt van ons arm vaderland ook. Daar schiet alleen maar een wee over. Wie voelt het? Wie ervaart het? Wij kunnen het land onder laten gaan. Zonder. Aan den troon dergena. <coughs> gevonden te worden. Daar komt. Smat is geen smat. Droefheid is geen droefheid. Schuld is geen schuld. En zonde is geen zonde. Nou. Dan gaat die mens heel eenvoudig door. En daar zal al Gods volk ja en naam op moeten zeggen. En zeggen, man, zo is het. En Jozef moest ook optrekken, want hij woonde wel in Galilea. maar hij was niet van Galilea. Hij woonde wel in Nazareth, maar hij hoorde daar niet. Nee, hij was met alles toch een nazaat van David, zowel als Maria. Ze waren nakomelingen van zulk een koning, waar de heer van zegt: David, mijn knecht, na mijn hart en na mijn raad. Wonderlijke, wonderlijke. De God van David zegt: De man naar mijn hart en de man mijn raad. Daar kunt u de nederbuigende, weergaloze liefde gods in aanschouwen. Dat uit die verdoemde lenden is het vrouwenzaad voortgebracht. Uit die vervloekte lenden is een tweede Adam geboren. Daar zouden we blij mee kunnen wezen. En zonder aan me verloren mochten wezen. Want dan is de tweede adem precies de man om te redden dat naar Gods deugde voor eeuwig weg gedaan moet worden. Christus past in een hellerling. Weet wel eens geweest? Ik zeg je, ja dat ben ik niet zo graag man. Ach ik weet wel. De weg naar de hel is dienen gaan smartelijk, maar de aanvaarding van de hel is ten niet. Laat ik je dat zomaar zeggen. zal het u bewijzen. Want wat zegt in het Psalm 51? Ik, ik. Dat is de persoonlijke genade. Ik, ik heb gezond. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige oog. Er was David een onderwerp voor dat voorwerp. De reeuwige liefde, Christi. Ik hoorde laatst van iemand zeggen: dat in een en vijftigste psalm was een zwarte bladzijde in Davids leven. We moeten per psalm 51 onderscheiden van zijn val. Psalm 51 is niet uit zijn val gekomen. Maar die is uit de genade gods gekomen die in zijn val vereerlijk geworden is. Want er zijn er al meer gevallen als David waar hij nooit wat van hoort. Maar het is de genade. Die David de schuldenaar een onderwerp gemaakt heeft voor die gezegende middelaar. Ik heb in bepaalde gevallen wel eens meer gezegd. Ik haat zijn zonde, maar ik ben minst vergeven. Ik haat zijn zonde, maar ik ben minst zijn opstanding. Als dat me weer in je zak kan steken, dan kan je er vandaag of morgen nog eens over denken. En Jozef en Maria gingen ook op. En mam met zoveel genade. En dan onderworpen aan zo'n keizerlijk gebod. Genade bukselaar. O oh, genade geliefd. Dan aanvaard de overheid ook. Al zijn ze tegen ons. Zowel den kwaden als den goeden. Genade redeneert niet, ja maar zus en ja maar zo nee. Genade buigt en genade bukt, genade aanvaardt. Daarom is genade een wonderlijk product. Hoe meer jij ervan krijgt, hoe genadelozer je zelf wordt. Dat is ook een wonder. En Jozef ging ook, dat je ook wil zeggen, met alles wat hij beleefd had. Met alles wat hij van God ontvangt had. Met al de genade die in zijn ziel en zowel als in Maria verheerlijk was. Hij trok ook op. Zie daar de gehoorzaamheid die vloeit uit het geloof. Nu zal ik niet te veel over geloof praten. Want de meesten van Gods kerk hebben nog nooit geen geloof gezien, maar wel Christus gezien. En als je Christus ziet, moet er geloof zijn, want die kan zonder geloof niet gezien worden. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Men zou er voortdurend wel willen geloven, geen wonder. Geen wonder. Dan hadden we de hemel op de aarde. Want geloven wat je in Hebreeën 11 leest. Dan vallen de muren van Jericho. Dan zijn er geen muren meer. Dan is er een weg der zaligheid ontdekt. Ik heb geloof zegt David daarom sprak ik. Maar laat God volkens praten als ze geen geloof hebben. Dan weet je het ene woord niet aan het andere te krijgen. Dan moesten ze ook maar een beetje stotteren. Maar als er een sprankeltje licht is. En een weinigje geloof, Ja dan vloeit alles. He. Zal er maar eentje op noemen. Dan gaan we weer doen. Denk eens aan Maria in de zalving van Christus. Dat ging aan me vanzelf. En hoe meer geloof er aanwezig is. Hoe meer men in Christus ziet daar, dan spreken de ouden van een zwak geloof en van een sterk geloof. En dit is zeker. Als je Genesis sinds 32 leest, daar vindt u een sterk geloof. Daar zegt hem Jakob: Jacob, ik laat u niet los. En het was God die die vast had. Het was God in een menselijke gedaante. Dan kan je het wonder God zien, want God bepaalt zijn kracht in die menselijke gedaante die aan Jacob zich openbaarde, dat Jacob het winnen kon. Want wie kan het anders van God winnen? Maar Jacob heeft hem overwonnen. Gelukkige Jacob. Dat geloof, dominee gebraat, Je hoort net eens zeggen. Die man die wel, die preekt ook weer. 6, 87 jaar. Maar toch preekt hij weer. Hij zei, Ja, het is mijn leven, gelukkig. Gelukkig, dat oude Gebraadje. We kenden hem ook al zoveel jaren. Maar die zei eens een keer: Het geloof is klein almachtig. Waarom? Omdat aan de Almachtige hangt en de Almachtige niet prijs nog loslaat. Waarvan gij bij Psalm 99 leest, God die helpt in nood, is een siogrump. Maria praat ook niet tegen. Maria zei ook niet, aan man, in zo'n toestand, dat kan toch eigenlijk niet? Dat moesten we toch niet doen of dat moest je maar alleen gaan. Want ik ben toch eigenlijk niet in de gelegenheid om dat te doen. Geloof praat niet. Dat onderwerpt zich en dat volgt. En dat laat God regeren. Dat laat God zorgen. En dat laat God alles doen wie alles is. Ze gaan samen op pad om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw. Hey, Matthijs 1 zegt dat ze getrouwd zijn. Nu staat hier toch weer, met zijn ondertrouwde vrouw. Legt er ook nog twee spalt in de waarheid? Nee, die leggen ons. Dat is punt, dat zetten we boven alles. Maar nog dan verklaart dit zichzelf. Want in Matthäus 1 heeft hij ze ontvangen en gemijnd als een vrouw. Maar hij heeft ermee geleefd als een onbetrouwde vrouw. Uit eerbied en ernst voor de vrucht. Terwijl ik Maria omdraa, heeft Jozef ze zo gelaten. Dan zie ik je wat genade kan en wat genade doet. Vlees is wel sterk, jawel, vlees is wel sterk, maar granaten is sterker. Hoor. Ik weet wel dat vlees sterk maar het overwint God niet hoor. Maar op zijn tijd wordt vlees door God overwonnen. En als dat weer gebeurt, ja, dan knap je weer op he. Ja, dan knap je weer op. En het geschieden als in die reis van vier dagen. Sommigen zeggen vijf. Dat is een hele eind, hoor. en dan voor zo'n zwangere vrouw. Maar het kan. Als God kracht geeft, wat kan je dan niet weten? Kan je weet je vrouw wezen? Als God kracht geeft, kan je weet je man zijn. Als God kracht geeft, kan je in het ziekenhuis zijn. Als God onderwerping geeft, kan je geopereerd worden. Ik zou niet weten waar je met God niet kan. Dat zou ik niet weten. Dat zou ik niet weten. Met God kan een mens pijn hebben. Ik heb eens gehoord van een vriend van me. Die lag op de operatietafel om geopereerd te worden van de prestaatklier. Ook een pijnlijke gezin. Hij zei, ik brulde naar zijn koe en mijn ziel was met God eens. Kan dat nou ook nog? Brullen als een koe. En toch is hier het met God. Dat kan. Want hier heb je de scheiding tussen vlees en geest. Het vlees brult. Maar de geest onderwerpt zich. En aanvaardt. Het oordeel. En dat tot zijn nutte. <tie> en het geschieden als ze er waar zien of ze er gekomen zijn. De duivel had waar graag had dat op straat gebeurt. Oh ja. Daar heb je de draak van Openbaring 12. Terwijl ik een stels tegenover die barende vrouw die haar mannelijk zaad zou waren, Om het te vertrappen en te verslinden. Maar God zal voor zijn zoon zorgen. Ook in zijn mens worden. Beschermen en bewaren. En het geschiedde als ze daar waren. Toen waren ze, toen was Micah vijf op zijn plaats. Toen was Micah vijf vervuld. Gij Bethlehem Judah. God had zijn woord weer op zijn plaats en vervuld. Dat doet hij altijd toch? Al zou je maar één keer in uw leven, maar één keer, maar het moet echt zijn, een goddelijke belofte ontvangen, eer vergaat de wereld, dan dat die belofte niet wordt. Eer sterft God, als dat die belofte niet op zijn plaats komt. En dit is er altijd weer een kenteken van. Als een mens een belofte krijgt, dan gaat hij de adem in, dan gaat hij de ellende in, dan gaat hij de in. Dan gaat hij de schuld in, dan gaat hij de noodzakelijkheid in van de vervulling. De belofte geven bedekking, maar geen wegneming van schuld. De belofte geven heenwijzing, maar zij neemt de scheiding niet weg. En als de belofte recht en echt is, dan gaat het om de vervulling en de vervulling dat Christus zelf. Denk eens aan hoogliet 8. Daar lezen we niet meer. Aangaande de menswording van God. De menswording van Immanuel. Ach zegt hij. Dan ga je de hemel scheuren. Want zij voelde dat Hij moet van boven komen. Hij moet van boven komen. Hij moet bij de vader vandaan komen. En van de vader gezonden en geschonken worden wil die ons zijn broeder zijn in het plek. Je moet er ook niet licht over denken hoor. Nee, je moet er niet licht over denken wat dat zeggen wil. Dat God mens geworden is, daarin is hij een broeder van zijn kerk. Als nou God je broeder wordt, kan er dan nog een betere broeder zijn? Als nou God in het vlees vriendin wordt, kan er nog een betere vriendin zijn. Je valt met alle vrienden en vriendinnen de meeste tijd een keer om. De meeste tijd valt er een keer om. Waar Michael zegt, oh, de beste vriend is een doornenheg. Waarom? Omdat hij de Christus van maakt. Omdat we die zo'n beetje voor Christus gaan houden. En dan moet je er weer mee omvallen. En moet die, die moeten dan weer tussen, hè? Want aan de kruispaal op Golgotha, daar stonden alleen de vrouwen en Jozef en Nicodemus. Van die kruispaal is de verlossing neergedaan. En het geschieden als ze daar waren, nou, dan zijn ze er, dat was toch goed. Nou is het toch goed. Nou is het toch op zijn plaats. Ze zijn er toch door alle heen, Door alle paden en hobbelwegen En weet ik waarin ze zijn er. Ze zijn er toch gekomen. Ten slotte van liefde. Dan zal toch de kerk God. Voor een van de ze zijn van de stad God. En wat van de stad God is, dat gaat naar God. En dan komt het openbaar in ons leven. Of we van de stad des verderf zijn in al onze God zien, Of van de stad God zijn in de vrezen God. Het is van twee en één. We reizen naar de hel of we reizen naar de hemel. We zijn van Satan of we zijn van Christus. We zijn van de zonde of we zijn van genade. Van twee en één, daar is geen tussenweg hoor, daarover niet op te wachten, want die komt er niet. Die komt er niet en die is er niet op. En het geschiedde als daar waren, ik zou dan wel willen blijven hangen, omdat ik het al zo'n eeuwig wonder vindt, als ze er gekomen zijn. En dat Maria nog zwanger is. En dat er op de straat niets gebeurt, wat zaten Satan op wachten en loeren. Om die vruchten te vertrappen. Maar dan wil ik er nog één ding aan hangen. Dan moet ik toch doorgaan. Satan komt altijd net te laat. Zijn getal is zes. Zes, zes. Maar het goddelijke getal is zeven. Zeven, zeven. En hoe zeg je dat makkelijk maken? Als God je vanmorgen van dood levend maakt, dan begint de duizend. Maar dan komt hij net te laat, want het is gebeurd. Het is gebeurd. Hij komt altijd net te laat. Als de strijd begint, dan is de vrede openbaar. Hij komt altijd net te laat. Als je ziel verlost is, dan vangt hij weer met een nieuwe strijd aan. Maar gij zijt verwinner in de strijd. En geef het uw volk de zicht. Ik weet wel. De tegenwoordige tijd. Die zeggen ja. Of ja. Maria hebben op een ezeltje gereden. zo? Wat staat dat. Wat staat dat. Je gunt de beste ezel hoor. Dat gaat niet over. Maar ik lees het nergens. En ik geloof het niet op. Je dus kan beste blaren op de hielen gelopen. Dat kan best hoor. Want God ons ziet geen vlees. Want die zijn eigen zonen niet ontzien, bijvoorbeeld minder zal die ons ontzien. Ik geloof dat ze er maar net gekomen, maar net binnen is ook binnen. En buiten is ook buiten. En dan bekreun ik er met van over. ogen hoe ze er gekomen zijn. Ze zijn er gekomen. Afgelopen. En als u straks verwaardigd wordt volk binnen te komen, dan hoeven niet de vrouwen binnen te komen. Dan zult u er zijn. Zullen alle monden vervuld zijn het zijn lof. Ik laat u voor alle beskinen. Die kan je ook wel. En als je niet kan, de mond kopen. zijn leerzame werken, aantrekkelijke werken. Waarom? En ik meen dat die Ralf nog iets dieper ontdekt is als ik dan deze. Maar vooruit, we allebei kinderen. En als we alle en het over die bovenstad hebben, over die stad des Gods, dan zeg ik: als ik daar ooit kom, dan zal mijn stem boven alle uitklinken. Ze zullen mijn halleluja, boven alle hoog. Zo'n wonder was. Voor Estine, als die man binnenkwam. Ik denk, als het voor ons zo'n wonder niet worden zal, dat we er nooit zullen komen. Dat we er nooit zullen komen. Want dat christendom van vandaag het heeft niks te bewonderen. Ze geloven, ze hebben en ze vertrouwen. Dus bij gevolg, ze wachten op binnenkomen en denken dat de hemel een hemel is voor laaie mensen. Dat een hemel een hemel is voor mensen die elke dag maar een beetje zitten. Een beetje keuvelen met elkaar. Dat dat een hemel is. Maar dat is hij niet en dat wordt hij niet ook hoor. Want er is nergens zoveel drukte als in de hemel. Was een drieëne God. Van voor de grondlegging der wereld druk. Tot zaligheid voor zijn kerk. Daar zijn ze allen even druk in hetzelfde lied. En ze zongen het lied van Mozes en van het land. Maar nu nog enkele woorden. Hopen vanavond weer verder te gaan. En het geschiedenis zei er waar dat de dagen dan gaan de dagen niet over. Zie wij volgens mij niet langer hier gemist binnen als dat God de paal je niet langer onder je schuld loopt als dat je dagen vastgesteld zijn. Daar niet langer onder je gemis loopt dan je dagen vast en bepaalde. Ik lees in de 31, mijn tijden zijn in uw hand. Haasten is een vermoeien En onderwerping dag geeft rust. God te laten werken, die zijn tijd kent. En zijn tijd weet. En op zijn tijd goddelijk en wonderbaarlijk verlost. En het geschiedenis dat de dubbele dagen vervuld werden, dat het we baren zelf. Dat woord, die baren, dat vinden we ook driemaal in de geschiedenis van Matthäus 7. We hebben dat nog verhaald. Dat bewijst dat ook Christus door een ontzaglijke nood geboren is. Laat die paus dromen wat hij dromen wil, best. zal hij straks wel achterkomen wat hij gedroomd heeft. Maar als er staat van baren. Dan gaat dat door ween en nood heen. En dan heb ik wel eens een dokter horen zeggen: hoe meer ze schrijven, ze het nu gaat goed hoor. Als ze zo gaan schrijven, gaat goed. En als de kerk gaat schrijven: ook. Oh God verloren. Voor een verloren. Rechtvaardig verloren. Rechtvaardig verdoemd. Dat wordt Christus geboren. Ziet die bent. Ziet die ik. Hij wordt geboren als de zoetste en de uiterste uitkomst. En zij woont hem in doeken, omdat ze met zoveel gebaat is. Want hoe meer smatten, hoe liever je kind is. Hoe meer smatten, hoe meer dat de moeder eraan gehecht is en ouders. Maar ook Maria, ze wikkelt hem in de doeken van liefde. In de doeken van Vereniging in de doeken van armo, waarin hij in de armoe van zijn kerk gehuld wordt. In de schuld van zijn kerk, in de schande van zijn kerk. Hij laat zich eens wachelen binden. Wie alle huizen zijn wil, zonder huis op de wereld. Die de macht heeft over alle huizen. We hebben gezongen zelfs vinden we huizen weer. Voor de mis was er een huis. Maar voor Christus was er geen huis. En zij woont hem in doeken. ik denk dat dit zulke liefdesarbeid is. Ik wou proberen enigszins makkelijk uit te drukken in zijn geestelijke zin. Wanneer Christus in zulke ellendige en in zulke verloren geopenbaard wordt. Dan geef je hem alles. Je vertelt alles. Je zegt hem alles en je zegt: Ach, Heere Jezus, blijf toch bij mij en ga toch nooit meer weg. Ga toch nooit meer weg. Want als u weggaat, dan heb ik geen weg meer. Dan vinden ze hem minder schuld. Dan vinden ze minder zonde. Dan vinden ze minder verloren staat. Dan vinden ze hem en al geen wat zij zijn. Opdat er één van Golgotha zouden ontvangen. Al geen wat van Christus is. En ze lachen neder. Als ze niet vast zijn. Eh? Als, ze niet de, als ze niet aan de bos zijn. Ze lachen neder. En nu is de weg van Christus volk. Altijd nedergaan, altijd lager gaan. Zo laag totdat het een na 33 jaar geen twee voeten grond, ook geen krip meer, maar alleen een krip. Alleen een krip. En zij hebben hem in die ongereinigde stal, in die ongeheiligde stal, hebben zij hem gebaard. En daar roepen we geen kerstdomen bij. Want hij is licht. Hij is het licht. Je kan toch geen licht bij licht doen. Voor de herders was Christus het licht in de krist. En daar hebben ze mee kunnen doen. mee willen doen. ze hebben het mee gedaan. En ze baden. hem. Ze zagen een kind zijn God. Ze zagen God in een kind. Ze zagen dat God klein geworden was. En toch de allerhoogste. Ze zagen dat de onzinnelijke zinnelijk geworden was. En de onsterfelijke sterfelijk geworden was. En hij die alle moederlijke borsten vult. Hing aan de borsten van zijn eigen moeder. zoals die mens geworden is. Zulke en diepten. Heeft Christus aan willen doen. Om een mens te kunnen verlossen. Met behoud van God eren en deugden, en hem hemel te stellen tot een plek. Onbericht door zijn bloed, eeuwiglijk en afdoot. Amen. Een enkel woord aangaande uw geboorte, die wonderlijk was. En die nog wonderlijk is. Waar hetzelfde gebeurt. Want uw geboorte is de grond van alle wedergeboorte. Uw, uw geboorte is de grond van het middelast. En de grond van het borgst. Uw geboorte was de weg. naar Golgotha. Ze was de weg naar de voldoening. En dan van de verzoening. stegen uw woord in ons allen. Ach, bekeer ons heer. Maak nog eens beestenstallen. En lezen kribben. Helemaal licht. Opdat zij erin geschond. Openbaar en verheerlijk. En de herders en de wijzen het hoogste. Ze hebben u aangebeden. Als hun God en maken. Amen. Het derde van 84. Wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wee, steekt hen de hete middag zonnend het moer bij dalgij Zijkenbron, En stot op hen een milde regen. Een regen die hem overdekt, verkwikt en hem tot zeven. Het derde van 84.